12 uur. 12 Dit is Radio 1 met Ghislaine Plag. Goedemiddag, in lunch uiteraard aandacht voor de berichtgeving rond het overlijden van Nelson Mandela. En we maken kennis met twee nieuwe Radio 1-presentatoren. Beide zijn oud-politici, Rob Oudkerk en Marianne van den Anker. Nu eerst het NOS Journaal met Doral Megens. Goedemiddag, week van rouw in Zuid-Afrika. Delfzijl maakt zich op voor opnieuw een hoge waterstand. En de laatste verdachte van de kunstroof in Rotterdam is opgepakt in Manchester. We trekken winterse buien over, vooral over de kustprovincies en het midden en oosten van het land. Maar verder schijnt tussendoor ook de zon af en toe voor 3 tot 5 graden. De noordwestenwind waait nog steeds stormachtig in het noordelijk kustgebied. In Zuid-Afrika wordt gerouwd om de dood van Nelson Mandela. Bij zijn huis in Johannesburg herdenkt een menigte... de voormalige president met liederen. Correspondent Ellis van Gelder in Zuid-Afrika. Ellis, ja, Zuid-Afrika uh, valt stil. Ja... Zuid-Afrika valt kennelijk stil. Alice van Gelder? Ja, de lijn viel ook even stil. Ja, ja. Stil, uh, um, er wordt ook wel heel veel gezongen. Ik ben bijvoorbeeld in Soweto, bij het Oude Huis van uh, Mandela. En uh, ook hier heel veel mensen op de been die uh, oude anti-apartheid uh, liederen zingen. ANC-liederen zingen van de partij van Nelson Mandela. Dus uh, er wordt bijna uh, meer hevig gemaakt dan dat er stilte is. Ja, de kranten, die heb jij ook doorgenomen? Ja, klopt inderdaad. Ja, sobere voorpagina's. Eh, dus uit Afrika bijna iedere krant heeft een uh, uh, ja, pagina grote portret van Mandela op de voorkant. Uh, en ook sobere teksten, bijvoorbeeld hier in de kranten de dus weten voor. Maar er staat heel simpel, uh, goodbye data, uh, dag vader. Want iedereen uh, voelt toch wel dat Mandela echt hun vader was, was de vader van de natie. En ze voelen hier dus echt dat ze een vader verloren zijn. Jij ja, bent nu in Soweto, de, de township waar hij ook heeft gewoond. Hoe is het daar? Ja, een beetje hetzelfde als bij, uh, bij zijn huis. Uh, tientallen mensen hier uh, op de been, uh, die marcheren door de straten. Hier heel erg veel uh, ANC-aanhangers van de partij van, van Nelson Mandela... Uh, maar wat je ook wel ziet is dat echt blank en zwart hier samenkomt. Uh, ze hebben net ook nog uh, witte duiven losgelaten ten ere van uh, Mandela. Ja, en de verwachting is ook wel dat uh, mensen hier uh, samen blijven komen vandaag. Uh, volgende week vrijdag of zaterdag volgt uh, de, de staatsbegrafenis. Tot die tijd allerlei uh, plechtigheden. W wat gaat er zo wel gebeuren? Ja, inderdaad. Er zullen heel veel herdenkingsbijeenkomsten zijn. Uh, nu al worden er gebedsdiensten georganiseerd. Uh, bijvoorbeeld uh, artsbischop Desmond Tutu heeft vanochtend al een dienst aan Mandela opgedragen. Uh, ja, en dat zal de komende dagen zo doorgaan. We uh, verwachten ook een grote manifestatie hier in het uh, voetbalstadion van uh, Johannesburg. Uh, ja, in uh, andere gelegenheden waarin de Waaskanen afscheid kunnen nemen van Mandela. Uh, de tijd is nodig, want het is natuurlijk een gigantische logistieke operatie. Uh, want alle wereldleiders en heel veel beroemdheden zullen hier in Zuid-Afrika aanwezig willen zijn om afscheid te nemen van Mandela. Vrijdag of zaterdag was vanochtend de vraag. Uh, daar is ook nog geen antwoord op welke dag het wordt, die staatsbegrafenis? Nee. Nee, daar is nog geen duidelijkheid over. Nee, be behalve dus inderdaad dat het uh, rond volgend weekend gaat zijn. Alice van Gelder, dankjewel voor je bijdrage. Premier Rutte uh, vindt Nelson Mandela een uitzonderlijk groot en wijs man. Hij typeerde Mandela als een van de grootste mensen ter wereld. Mandela was de man van de strijd tegen de apartheid... maar ook de man die na 27 jaar gevangenschap in staat was... zich in te zetten voor de verzoening, zei Rutte. Die combinatie maakte hem tot een groot president... misschien wel meer dan alleen van Zuid-Afrika. Al dus de premier. Rutte werd ook gevraagd naar de relatie tussen Nederland en Mandela. Hier doet zich een bizar feit voor dat apartheid een Nederlands woord is. En tegelijkertijd Mandela als geen ander wist uh, dat Nederland ook het land was... wat voorop ging in de strijd tegen dat vreselijke woord en wat daar vooral achter schuil ging. Uh, hij is ook snel na zijn vrijlating naar Nederland gekomen. Heeft hij natuurlijk grote indruk gemaakt. Uh, en is daarmee uh, een inspiratie geweest voor heel veel mensen in het land. Minister Timmermans zei dat het overlijden van Mandela hem heeft geëmotioneerd... en dat Mandela hem zijn hele politieke leven heeft geïnspireerd. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Over een half uurtje wordt er in Delfzijl weer een hoge waterstand verwacht. Waterschap noorders Helvest nam gisteren al maatregelen... om het hoogste punt van afgelopen nacht te weerstaan. Toen kwam het water tot 4,82 meter boven NAP... Harold van Oosten van het waterschap Noorders Heilvest. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo'n hoge stand als afgelopen nacht verwacht u nu niet, hè? over een half uurtje? Nee, wij verwachten met een half uurtje een uh, waterstand van 40 meter uh, plus NAP. Maar het blijft natuurlijk een verwachting. Hè? Afgelopen nacht uh, was een voorspelling dat het 4,30 zou worden. En nu is het ook 4,80. Dat werd geworden. ook verrassend dus ja. veel meer, hè? Dat, uh... Uh, we, we houden er wel rekening mee dat het uh, iets hoger uitkomt. Ja. Hoe komt het dat het nu opnieuw uh, hoogwater wordt? Dat het even minder is geweest en nu weer, uh, weer stijgt? Nou kijk, de wind die, uh, die komt nog steeds uit het noordwesten... en is nog uh, nou, boven zee nog uh, vrij krachtig. Dus ja, ja dat water uh, blijft maar uh, komen. Dat wordt opgestuurd en dat komt dan zeg maar in de trechter uh, buiten het vuil terecht. Ja, ja. Vanochtend waren er problemen in Rotterdam en Dordrecht... Uh, en nu zijn die problemen uh, doorgeschoven naar het noorden, moet ik het zo zien? Nou, kijk, wij verwachten geen probleem. Voor ons is uh, 4 meter NAP uh, is, is niet zorgelijk. Ik bedoel, onze, onze dijken kunnen dat prima aan. En uh, de coupeurs, die zijn natuurlijk gisteravond gesloten. En die, uh, die blijven ook gesloten, zeker tot ja. middag 5 uur. Dus echt, uh, ja, grote problemen zijn er niet. Want u heeft gisteravond maatregelen genomen. Uh, die gelden nog altijd, hè? Wat, wat, wat gebeurt er allemaal? Nou, uh, de coupures die zijn gesloten, maar ook onze uh, dijkwachtploegen. Nou, dat gaat om 70 à 80 mensen die, uh, ja, die lopen echt uh, op de dijk. En ook onze hoofdkantoor is, uh, is bezet als crisiscentrum. Ja. En, en dat blijft zo de hele dag nog? Dat blijft zeker uh, de, he de hele dag, ja. Om, om vijf uur is de verwachting dat het... Uh, dat het water weer, uh, weer laag is. En daar gaan we ook bekijken van, uh, of de couveurs weer open kunnen. Maar waarom zou dat niet kunnen uh, als het water uh, gezakt is? Je zou zeggen, dan kan het, uh, dan, dan, dan kan het toch weer open? Ja, kijk, uh, er is natuurlijk ook... Uh, als het water gezakt is, dan blijft er natuurlijk ook enorm veel, uh, veel troep achter. En dan moet u denken aan hout en emmers. Zeg maar, alles wat, wat van zee afkomstig is, dat blijft natuurlijk hangen. Dus voordat wij uh, de deuren weer open doen... Zullen we eerst een, zal er eerst een inspectie plaatsvinden? Ja. En dan zullen we ook met de gemeente moeten kijken: van nou, is het weer begaanbaar? Uh, dat moet eerst opgeruimd de... worden, dan? Ja, dat zal eerst moeten hmm. opgeruimd worden. Heeft en, u al Maar dat de... heeft, heeft natuurlijk ook te maken met uh, de verwachting uh, van de waterstand uh, de komende 24 uur. Heeft u al meldingen van schade? Nee, wij, wij hebben nog geen meldingen van schade. We, we hebben wel een aantal uh, losgeslagen containers. Maar. Uh, Echt schade hebben we nog niet, uh, nog niet aangetroffen. Ja. Nou, laten we hopen dat dat, uh, dat dat zo blijft. Dank u wel voor dit moment. Harold van Oosten van het waterschap uh, Noorderzeilvest. Dank u. Minister Schultz is trots op de waterschappen en op Rijkswaterstaat. Volgens Schultz was Nederland goed voorbereid op het hoge water. Iedereen was stand-by en de hele nacht zijn de dijken bewaakt, zei ze. Ik denk dat als je ziet dat er in België en in, uh, Engeland... mensen geëvacueerd zijn met de storm en bij ons niet... dat je ook ziet dat we ja, veel doen om het te voorkomen. Hè, om het probleem te voorkomen, maar je moet wel alert blijven. Doordat we zo goed beschermd zijn... is de overlast beperkt gebleven tot een aantal kaders. Al dus Schultz. In Engeland is... Ja, precies, pliep... In Engeland is de laatste voortvluchtige verdachte van de kunstroof... in de Rotterdamse kunsthal opgepakt. De verdachte Adrian Prokop, denk ik, werd aangehouden in Manchester. Dat meldt een Roemeens persbureau, correspondent Joost van Egmond. Prokop wordt ervan verdacht een van de hoofddaders te zijn. Hij zou eigenhandig de kunsthal zijn binnengedrongen... en daar schilderijen van de muur hebben gehaald. Als hij straks wordt uitgeleverd naar Roemenië... kan hij direct aanschuiven bij het proces tegen de bende dat dan in volle gang is... Tegen de andere hoofdverdachten eist het openbaar ministerie... in hoge beroep 20 jaar. En het ligt voor de hand dat ook Prokop die eis boven het hoofd hangt. Voor de kunstroof staan in Roemenië vijf verdachten terecht. PostNL verdient ruim een half miljoen euro... aan de verkoop van de helft van zijn belang in TNT Express. Het postbedrijf had een belang van 30% in TNT... na de splitsing van het bedrijf twee jaar geleden. Economieverslaggever Merel Stikkelorum hier aan tafel. Merel, waarom hadden ze zo'n groot belang... Ja, dat is dus het gevolg van de afspraken die gemaakt zijn bij de splitsing van het bedrijf in 2011. De afspraak was toen dat PostNL de schuld van 1,6 miljard zou meenemen. En in ruil daarvoor zouden ze een belang krijgen van, kregen ze een belang van 30% in TNT Express. En de bedoeling was dat ze daarmee dus die grote schuld zouden aflossen. En twee jaar geleden was dat belang ook nog bijna 1,6 miljard waard. En nu dus veel minder. Want uh, nou ja, uh, vandaag kondigen ze dus aan dat ze 500 miljoen euro hebben verdiend... met de verkoop van ongeveer de helft van dat belang. Dus ja, als je dat ja. keer twee doet, dan hou je dus 1 miljard over... van die 1,6 miljard die het oorspronkelijk waard was. Ja, dus een uh, goede deal? Nee... Zou je zeggen van niet, omdat ja, het belang dus veel, kleiner, veel minder waard is geworden. Aan de andere kant, de koers heeft nog veel lager gestaan. Zelfs uh, nou ja, onder de 5 euro, tegen, als je het vergelijkt met de 26 die ze er nu voor hebben gekregen. Ja, dan kan je zeggen dat het uh, misschien het nu een wel een, een, ja, een acceptabele deal is. Zo zien analisten het ook, die uh, ik gesproken heb. En het is natuurlijk zo, PostNL is een postbedrijf, geen belegger. Ze hebben dat grote uh, belang uh, waar ze zich dus uh, veel, heel druk op hebben hebben gemaakt de afgelopen jaren. Omdat ze dat in waarde hebben zien zakken. Daarbij hadden ze ook nog andere problemen aan het hoofd. De pensioenfonds, daar moesten ze veel geld bij storten. Dus eigenlijk allemaal zaken die niks met post te maken hadden. Dus ze moeten nu weer gewoon die uh, brief gaan bezorgen. En die pakjes, nou ja, vooral pakjes. Want dat is ja. nu lucratief, hè? de bestellingen via internet. En uh, ja, dat doen ze nu dus door in elk geval een deel van dit belang te verkopen. De rest zal ook nog wel volgen, maar dat duurt nog wel een tijdje. Kun je het al merken aan de koersen? Jazeker, de druk op de koers van PostNL of van TNT Express is er zeker. Dat aandeel daalt zo'n 4,5 procent. PostNL stijgt juist, dus beleggers in dat aandeel zijn blij met de verkoop. Met zo'n 4 procent erbij. Merel Sekeloor, dankjewel. De Russische premier Medvedev heeft de komst van westerse ministers... naar een demonstratie in Oekraïne een vorm van inmenging genoemd. Hij veroordeelt daarmee het optreden van de ministers van Buitenlandse Zaken... van Duitsland en Nederland. Te weten Westerwelle en Timmermans. Die hebben woensdagavond het plein in Kiev bezocht... waar demonstranten hun tenten hebben opgeslagen. Medvedev zei in een interview voor de Russische televisie... dat westerse leiders natuurlijk het recht hebben... om met oppositieleiders in Oekraïne te spreken... Maar meedoen aan zulke manifestaties dat beschouwt de Russische premier... als inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Sport. Ook in de sportwereld reacties op de dood van Nelson Mandela. Bokslegende Mohamed Ali was onder de indruk van Mandela. Hij inspireerde anderen om te doen wat onmogelijk leek. Een golfer Tiger Woods ontmoette Mandela in 1998... Het is een van de meest inspirerende momenten in mijn leven. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan terugdenk, zei Woods. Ook Hans Vonk, oud-doelman van Ajax en Heerenveen... had een kennismaking met de oud-president... toen hij uitkwam voor het Zuid-Afrikaanse elftal. Hij heeft ooit uh, tegen mij de legendarische uh, woorden uitgesproken... van je lijkt wel een basketbalspeler... omdat ik zo lang was toen ik hem een keer ontmoette. Nou, dat, dat is leuk, het leuke feit dat ik een keer ooit persoonlijk zeker gezegd heeft... Dat, uh... Dat maakt mij trots en uh, net als denk ik alle andere mensen in, in, in Nederland of, of in de rest van de wereld zelf, is hij ook voor mij een voorbeeld geweest van uh, hoe je uh, in vrijheid uh, met elkaar zou moeten leven. ADO Den Haag speler Michiel Kramer is voor vier duels geschorst door de KNVB. De spits deelde afgelopen weekend een armstoot uit aan Ajax-doelman Jasper Sillissen... Incident was arbiter Reinhold Wiedemeijer ontgaan... waarna de straf op basis van de tv-beelden is uitgesproken. Kramer gaf na de wedstrijd aan dat het een domme actie was... en dat hij er spijt van had. <tie> Nederlandse baanwielrenners Jeffrey Hoogland, Hugo Haak en Matthijs Bugli... hebben bij een wereldbekerwedstrijd in Mexico... het Nederlands record op de teamsprint verbeterd. Het trio werd uiteindelijk derde. De winst was voor Duitsland in een wereldrecord. Nu hebben we verkeersinformatie. John Suhoka. Goedemiddag, John. Goedemiddag. Nou, ik heb nog files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat dus de knooppunt Leenderheide en Marhezen... 7 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Marhezen is de rechterreis ook dicht. En op de A58, Preda naar Tilburg... daar staat dus Bavel en Afrit Hilvarenbeek 5 kilometer. John, dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten uit dit uitgebreide bulletin. Het is een week van rouw in Zuid-Afrika... na het overlijden van de oud-president Nelson Mandela...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 Wat staat er op uw verlanglijstje? Cecile uit Burundi is dolblij met een kip of geit. Dat betekent eten voor haar kinderen. Geef een gezin in Afrika een dierbaar cadeau. Ga naar rettenkind.nl. Ik ben Marion Lutke. Bent u ook zo benieuwd naar de voorouders van koning Willem-Alexander... en wat ze voor ons land hebben betekend? Willem II was de held van Waterloo, maar ook de vorst... die geteisterd werd door schandalen en affaires. Dankzij hem leven we in een democratie. Wie hij werkelijk was, ziet u vanavond in Drie Koningen van Oranje om vijf voor half negen op Nederland 2 bij Max. Amsterdam Games. butler. Het waar gebeurde verhaal van één Butler die de vertrouwenspersoon werd van zeven presidenten, met Forrest Whitaker en Oprah Winfrey. Everything you are and everything you have is Cousin of Butler. The Butler. Nu in de bioscoop. Dit is Radio 1. En CRV. Lunch. Helene Plag. Goedemiddag. In het Mediaforum bespreken we vandaag uiteraard de berichtgeving rond het overlijden van Nelson Mandela. Presentator Kees Booman en Gert-Jan Hoekman. Gert Jaap Hoekman moet ik zeggen, de hoofdredacteur van Nu.nl. Dat zijn mijn forumgasten vandaag. Het nieuws over Mandela kwam in de talkshow van Humberto Tan als een donderslag bij Heldere Hemel. Luc, wat heb je aan headlines? Yes, nou ik heb uh, vervelend nieuws, want Nelson Mandela is overleden. Ja. Toen werd er ineens een hele andere uitzending van gemaakt, logischerwijs. Verder is het vrijdag, dat betekent de ontknoping van de nationale nieuwsquiz. De hoogste score staat nu op 84 punten. Maar wie weet hoeveel punten Jaap Mulder uit hierde daar nog van kan maken. Dit is Radio 1. Lunch. Vanaf 1 januari verandert er hier heel wat op Radio 1. Dat heeft u ongetwijfeld meegekregen. Maar nog niet alle details waren geregeld. Zo wist de NTR nog niet wie het nieuwe programma tussen 8 en half 9 s'avonds zou gaan presenteren. Dat is nu bekend. Marianne van den Anker en Rob Oudkerk gaan 1 op straat presenteren. Rob en Marianne, beide goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. En welkom bij Radio 1, Zo zogezegd. Dank je wel. Ja, uh, Marianne, ik zag jou van de week al in een studio. Uh, rondneuzen, dat ik dacht, hé, hey, wat zou die komen doen? Maar een programma presenteren dus. Rob Oudkerk, oud-politicus, huisarts en ook nog ooit als presentator... een aantal NCRV-programma's gepresenteerd in een ver verleden. Wat is de ambitie om nu het radioprogramma te gaan doen? Nou, de ambitie is denk ik dat uh, het nieuws veel meer op straat ligt dan wij allemaal denken. Ik vind dat de meeste programma's op radio en televisie vooral over, maar niet met mensen gaan. Altijd de duizendzelfde mensen, of je nou naar Paul Witteman kijkt of naar dan naar de radio luistert. Het zijn altijd dezelfde deskundigen die uh, veelal dezelfde mening geven. Monologen zijn van die deskundigen. En wij willen diep in de vezels van de buurt of uh, naar het probleem toe. Dus echt de... Feiten onderzoeken, leugens of onwaarheden uh, ontwarren en daarmee veel meer richtinggevend en oplossingsgericht en opiniemakend zijn. Wat ja. het hard nodig is. Jij bent, Marjan, jij bent uh, oud-wethouder bij van Leefbaar ja, Rotterdam, in Rotterdam, in, uh, in Rotterdam geweest. Uh, is het een beetje te vergelijken met lijn 1 van nu, want dat gaat ook het land in. Nee, ik denk dat het grote verschil is dat wij echt op zoek gaan, uh, zoals Rob dat al aangeeft, uh, naar die achtergronden en met name ook uh, ervan overtuigd zijn dat er heel veel expertise op straat te halen is. Al die mensen die normaal niet aan het woord komen, die bieden wij een kans, maar niet zomaar als uh, komt u vooral even vertellen wat uw mening is, maar ook heel diepgaand gaan wij onderzoek doen. In dat half uurtje dat we hebben, we zorgen dat we daar uh, overdag altijd plekken zijn. Dat we ons goed kunnen inleven in wat er in die straat, die buurt op dat moment aan de hand is. Ja, en er staat ook in het persbericht van het programma geen woordvoerders of autoriteiten. Rob, een beetje allergisch geworden voor jullie oud-collega's uit de politiek? Nee, zeker niet voor uh, onze oud-collega's. Maar wel voor uh, het hele spinnenweb eromheen aan... Woordvoerders en soms communicatiedeskundigen... waarbij er soms dertig om één wethouder of één minister rondlopen... en je dus die politici niet meer hoort zeggen wat ze eigenlijk vinden. En dat is buitengewoon jammer... want het zijn zeer authentieke en goedwillende en creatieve mensen. Nee. Jullie, uh, jullie zeggen het zelf van je moet echt in die vezels van die samenleving gaan. Uh, het, het, het wordt ook in het persbericht genoemd... het rauwe nieuws van de dag, Marjan. Eén uh, op straat. Nou weet ik nog uit mijn tijd bij Radio Rijnmond... dat je als wethouder bij Leefbaar Rotterdam ook uh, er geen doekjes om bond... en aardig rouw uit de hoek kon komen. Betekent dat ook dat jullie stel gaat worden van presenteren? Ja, ik denk het wel. Wij, gaan, wij zijn natuurlijk wel types die recht op ons doel afgaan... en de kern niet schuren en het ook niet heel vervelend vinden... om iemand van een zekere signatuur uh, redelijk stevig te ondervragen. En wat Rob al aangeeft... kijk, wij zijn natuurlijk beide gewend dat we uh, onvoorstelbaar veel mensen om ons heen hebben. Dus wij weten heel goed hoe die ambtelijke cultuur werkt om wethouders af te schermen. En dat ligt vaak niet aan die wethouders of een burgemeester... of de, de CEO van een bedrijf. Maar van onderop wordt alles gefileerd. En hoe moeten we overkomen? Wat zullen we doen? Nou, we proberen daar heel erg omheen te gaan... en dat is het rauwe stuk wat we weten willen pakken. Oké, okay, dus het is niet zozeer de tone of voice als wel... Ook, het is ook natuurlijk de toon of voice: dat je gewoon eh, zoals de straat soms denkt en handelt. Dat wordt door vele mensen herkend. En dan kijk je naar de televisie volgens de radio. en denk je: Nou, dat klopt helemaal niet met de wereld die wij ervaren. Nou, en die wereld willen wij naar binnen brengen. Ja. Rob Oudkerk gaat het verleden als huisarts nog eh, ten goede komen? In de zin van het benaderen van mensen, het op hun gemak stellen, de manier van omgang ermee. Nou ja, weet je, weet je wat, een huisarts heeft eigenlijk maar één ding wat echt goed in zijn bagage moet zitten. En dat is dat hij niet te veel moet praten, maar vooral goed moet luisteren. En als je dat doet, dan hoor je ook het meest. Het dat betekent dat de rauwe benadering soms ook kan zijn dat je zwijgt... en dat iemand eindelijk een keer echt vertelt hoe het zit. Dus ja, mijn huisarts zijn zal mij uh, hopelijk op de radio gaan helpen. En Marjan van der Anker, heb je al ervaring eigenlijk? Heb jij al proefuitzendingen gemaakt of iets dergelijks? Nou, ik was tot voor kort uh, heel easy, altijd tafeldame bij Dichtbij Nederland. Nou, dat is heel makkelijk radio maken, want je komt de uitzending inlopen en je vertelt wat je vindt. Ja. En afgelopen woensdag had ik mijn eerste proefuitzending. En dat is nog voorwaar geen easy kost. Maar ik vind het hartstikke leuk om me daar nog even de komende twee weken in te bekwamen. En daarna zullen we het zelf moeten gaan doen. Ja, ja. fulltime? Rob, jij doet vier dagen, geloof ik, hè? Jullie gaan niet uh, samen ja. presenteren. Nee, we gaan niet samen presenteren. Um, en ik ga eerst vier dagen doen en Marianne één. En dan zien we wel verder in de loop van het seizoen uh, wat het wordt. Uh, en fulltime, ja, en, uh, nog Marjan, nog ik werken fulltime bij de radio. Ik, uh, en dat we Marjan ook, ook wij adviseren. Beiden werken ook al een tijdje samen. En wat dat betreft is... Uh, dat we elkaar op de radio vinden wel mooi. Wij werken altijd geen samen op steden. Nee, er is ook zeker geen toeval. Nee. Uh, we zijn, uh, voor zover ik dat een beetje kan inschatten... wel uit hetzelfde hout gesneden. En wij adviseren al een hele tijd de steden in het westen, oosten, zuiden... en ook in het centrum van het land... hoe ze ten aanzien van de jeugdzorg en de ouderenzorg... Ja. en gehandicaptenzorg uh, de zaak moeten gaan regelen de komende jaren. Nog even voor de zekerheid. Geen politieke ambities bij beide? Anders krijg je weer zo'n gedoe, net als met Joost Eertmans. Marian? Nee hoor, ik heb, uh, ben heel duidelijk geweest dat ik uh, hier absoluut voor ga. En de politiek blijft natuurlijk altijd kriebelen en zeker het Rotterdamse. Oh maar uh, vooralsnog zijn die politieke ambities uh, op een zeer laag pitje. Oké. Okay. En waarop? Politiek kriebelt altijd en dat is ook een van de motivaties om zo'n programma te maken. Ik zeg wel eens dat je misschien via de media meer invloed en uiteindelijk ook meer macht kan uitoefenen dan via de politiek. Kijk naar het Tahirplein in Egypte. Dat was zonder Facebook uh, nooit de revolutie in Egypte geworden. En de burgemeester van Haar had er ongetwijfeld nog gezeten als wij geen Facebook hadden gehad. Dus kortom, uh, media, de medium is de message, zeggen ze wel eens en dat zou wel eens zo kunnen zijn. We gaan jullie beiden horen. Eén op straat vanaf 1 januari dus op de werkdagen het horen op op Radio 1 hebben we al eentjes gehad tussen 8 en half negen. Rob Oudkerk en Marianne van der Anker, dank u wel. Dank je wel. Pijnlijke grap vanochtend op de website van De Telegraaf. In een artikel stond te lezen dat ook in Nederland gereageerd is... op de dood van Nelson Mandela, nota bene op Sinterklaasavond... met Zwarte Piet. Adjunct hoofdredacteur Jan Kees Emmer van De Telegraaf daar zijn geen excuses voor. Dit, is een, uh, dit, hier, dit artikel is er doorheen geslipt in de, in de, in de ochtendspits... waarin we vele artikelen publiceren, omdat we helemaal veel bezoekers hebben... is dit uh, aan het oog van de eindredactie ontsnapt. Degene die het gemaakt had, heeft nooit de bedoeling gemaakt om het te laten publiceren. Die dacht een leuke grap te maken... Um, Nogmaals, dat zijn geen excuses voor dit, voor dit falen, maar wel een soort van verklaring. We hebben het er natuurlijk zo snel mogelijk afgehaald. En we excuseren ons zeer hiervoor, want het had nooit mogen gebeuren. Je kunt erop rekenen dat de betrokkenen erop aangesproken wordt. En, uh... Maar ik weet ook zeker dat de betrokkenen het uh, zeer betreurt... dat dit heeft uh, plaatsgevonden. Ja, Jan-Kees Emmer van de Telegraaf van Stad. Er was er meer ophef over Zwarte Piet-grappen... rondom de dood van Mandela. Nico Dijkshoorn heeft vanochtend zijn Twitter-account opgeheven. Schrijver en columnist twitterde naar aanleiding van de dood van Mandela. En nu maar wachten totdat 300.000 mensen dezelfde grap gaan maken. De hoofdpiet is dood. Daarmee wilde hij juist voorkomen dat er domme grappen gemaakt zouden worden... over Mandela en eventuele vooroordelen. Maar de volgers die dat niet snapten en dachten dat hij zelf die grap maakte, die heeft hij meteen geblokkeerd. En even later heeft Dijksoorn zijn hele account gesloten. Dan Kenia. Dat land krijgt een nieuwe, strenge wet... die volgens persvrijheidorganisaties... een zelfcensurerende werking op de lokale media gaat hebben. Journalisten kunnen boetes krijgen van tienduizenden euro's... en de organisaties waarvoor ze werken boeten van enkele tonnen... als partijen zich benadeeld voelen voor berichtgeving. Hoe de regels er precies uit gaan zien, dat moet nog bekend worden gemaakt. Floortje Dessing komt met een nieuw programma op Nederland 1. Het zal dan wel weer met verre buitenlanden te maken hebben... hoor ik u denken. Inderdaad. Floortje naar het eind van de wereld, gaat het heten. En daarin bezoekt ze boeiende mensen met een inspirerend leven... ergens op deze planeet. Komen acht afleveringen. De eerste is te zien op 2 januari. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. In het mediaarchief staan we vandaag uiteraard stil bij het overlijden van Nelson Mandela. In 1961 gaf hij zijn allereerste televisieinterview aan de Britse nieuwszender ITN. Interviewer Brian Whitlake mocht Mandela interviewen op een geheime schuilplaats en vroeg hem of hij de tot dan toe nog geweldloze strijd tegen de apartheid kon voortzetten. There are many people who feel that the reaction of the government to our stay at home ordering a general mobilization, arming the white community, arresting 10,000s 10 of Africans, the show of force throughout the country. Notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay-at-home, whether the methods which we have applied so far are adequate Oh, Zo'n karakteristieke stem van Nelson Mandela. Het eerste televisieinterview dus in 1961. Nu hoort dat ook al bij Felixnet, bij de Gids.fm. De Vara zendt vanavond op Nederland 1 om 5 over half 9... een ingelaste documentaire uit onder die titel De Magie van Mandela. En dat is dus een herhaling uit december 2012... waarin Astrid Joosten in Zuid-Afrika en in Nederland... op zoek ging naar de overtuigingskracht en het charisma van Nelson Mandela. Dit is Radio 1. Lunch... Het Mediaforum. Daarin vandaag Gertjaap Hoekman, de hoofdredacteur van Nu.nl... en Kees Boman, presentator van Trost Kamerbreed... en politiek commentator. Welkom, beide. Worden uh, we al even Rob Oudkerk en Marianne van den Anker... in uh, het Mediajournaal. Nieuwe collega's, Kees Boman, op Radio 1. Nou, welkom, zou ik zeggen. Uh, ja, toch? Dat zei ik ook al. Verrassend? Of zie je het wel voor je? Ja. Twee oud-politici als uh, presentator. Nou, het is een, dit, het is een trend. Uh, als je ijdel bent en... Uh, er een beetje goed uitziet en je kan goed, goed praten. Dan kom je op radio 1 te zitten. Dan kom je op radio 1. en als je dan <laughs> een compliment. Is, compliment toch? Nou? Nee, maar hoe goed. Kom, als, hoe je daar nou bij? dat bij? Dat geldt voor politici <laughs> natuurlijk als zij dat zijn. En, uh, en ja, je ziet het in het buitenland ook wel. Soms dat kamerleden een programma krijgen of een televisieprogramma hebben. We hebben bij de E.O. hebben we een serie ook van de oud politica. En, Meer omsterk. Mee om overigens qua kijkcijfers minder succesvol. Nee, ik maar zeggen. goed. Ik, ik, ik, ik denk dat ze daar zelf anders over denkt. Maar uh, ja, Oudkerk, ik vind het wel bijzonder. En het is natuurlijk ook een, een poging om uh, de gewone man een stem te geven. Nou, misschien zijn zij daar geschikt voor om die ruimte te bieden. Ja, heb je het idee, want dat zei, uh, dat zei met name Rob Oudkerk, uh, Gert-Jaap, dat, dat dat zo weinig te horen is? Nou, ik vond het wel dat je terechtpunt aansneed... dat lijn 1 op zich al bestaat. En uh, die hebben ook als format dat ze het land ingaan. Uh, ik ben benieuwd of uh, deze wethouders ook de Randstad voorbij gaan. Dat lijkt mij... Uh... Een opgave, maar dat, dat lijkt me wel nodig als je dat wil. Maar het komt een beetje als lijn 1 meets Joost, Joost Eertmans volgens mij of zo. Ja, volgens mij. Ja, het is wel de bedoeling dat het diepgaander wordt. Lijn 1 is natuurlijk en, en bij Joost ook een ja. standpunt ook dat zijn natuurlijk meer de meningen, de ja. snelle meningen van mensen zonder het achterliggende verhaal erbij. Ja, nee, ik ben, nou, ik ben zeer benieuwd. Ik zat net even te kijken. Ik was bang dat het ten koste zou gaan van BNN Today, wat ik een van de beste programma's op Radio 1 vind. Maar dat is, dat komt gelukkig daarna geloof ik. Hè? Dus dat. Ja, uh... ja, er gaat er nee, ook veranderen ja. in. De... Oh nee, dat is niet waar, trouwens. Oh. Nee, want je krijgt de VARA en BNN natuurlijk in het lunchprogramma tussen 12 en 2. Eigenlijk waar wij nu zitten. Ja. Dat worden er straks Felix en Willemijn Veenover. Oh no, nou, nou. Ja. Dus dat gaat Wat toch veranderen. Dan moet je nee, ja, ik, ben, ik ben benieuwd. Ik bedoel, het is nee, heel... Rond dit tijdstip luister je altijd. Dus zoveel Sowieso. Ik dan het voor je. Uh, ga je wel luisteren, uh, Kees? Ja, nou, ik hoop alleen niet dat het een overgeprofileerde meningenuitzending wordt. He, met Joost Eertmans wordt hij even genoemd. Die is wel lijsttrekker voor Leefbaar Rotterdam en mag nog gewoon. Uh, ja, daarom lekker, vroeg ik ook net in een, hoe zit dat met politiek ambtenaren. Nou ja, ik vind dat wel een heel fundamenteel probleem. Eertmans uh, voedt de publieke opinie en geeft meningen. Dat is allemaal hartstikke aardig. Maar als je gewoon aantoonbaar nu uh, lijsttrekker bent... voor een politieke partij... Ja. en ook nog presentator van een programma... of je nou links of rechts bent, rechts in dit geval bij Eerdmand... is allemaal niet erg. Maar die twee functies kun je niet op één plek combineren. Maar vind je dan, want er zit natuurlijk de combi... Marianne van der Anker was van Leefbaar Rotterdam... en Rob Oudkerk, oud pvda zit er dan... Mogen ze dat laten blijken of moeten ze dat nou, helemaal niet? Dat zullen afbreken? ze wel laten blijken. Sterker nog, ik denk dat dat de reden is dat ze daar zitten. Want er is in heel veel zijn bij de publieke omroepen een ongelofelijke angst. Van, oh jee, als ze maar niet links gevonden worden. En het gewone volk niet aan het woord laten. Dus ja, die relatie met leefbaar een of ander uh, speelt wel een rol om te bewijzen. Wij zijn er voor iedereen. Ja, maar dan is uh, Gert, ja, op links en rechts toch mooi vertegenwoordigd? Nee, op zich vind ik dat ook niet verkeerd. Ik denk, uh, wat het punt is dat mijn collega hier maakt, is dat Joost Eerdmans ook daadwerkelijk uh, nog. De politiek ook, echt actief is. Nou ja, ook is. nog actief is en dan is het ja. wel een beetje gek. Of een en een zelfs hielpjes kan uh, winnen via de radio. Ja, een beetje heel ja, erg. erg inderdaad. En dat uh, los van het feit dat ik zijn programma niet heel erg goed vind, uh, is dat ook een reden om ermee op te houden, denk ik. Maar goed. Vanaf 1 januari is dat programma er in ieder geval okay. niet meer. Goed. Wij praten zo meteen door. En dan gaat het uitgebreid over de berichtgeving... rond het overlijden van Nelson Mandela. Nu eerst het NOS-journaal. Dit is Radio 1 met Dorald Megens. Minister Schultz van Hagen is trots op de waterschappen... en Rijkswaterstaat na de storm en de hoge waterstand... Volgens Schultz was Nederland goed voorbereid. Rond deze tijd wordt in Delceil opnieuw een hoge waterstand verwacht. Holland Casino wil samen met een softwareleverancier gokken op internet mogelijk maken. Staatsbedrijven loopt daarmee vooruit op een wetsvoorstel waarbij online gokken wordt gereguleerd. Holland Casino deed al eerder voorstellen om online gokken aan te bieden. Maar die voorstellen sneuvelden voortijdig in de politiek. De radicale organisatie Ansar al-Sharia, die banden heeft met Al-Qaeda... heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op het ministerie van Defensie in Jemen. Bij die aanslag gisteren vielen 52 doden en raakten 167 mensen gewond. De groep zegt op Twitter dat de aanslag is gepleegd uit protest... tegen de Amerikaanse aanvallen met drones in Jemen. En in Engeland is de laatste voortvluchtige verdachte van de kunstroof in Rotterdam opgepakt. De verdachte werd aangehouden in Manchester, meldt een Roemeens persbureau. Nu aangehouden man wordt gezien als de tweede hoofdverdachte. Voor die kunstroof staan in Roemenië in totaal vijf verdachten terecht. En dat zijn de hoofdpunten. Dan is er nog verkeersinformatie, John Zouke. Met een op de A58, Breda richting Tilburg. Daar staat tussen Bavel en Gilze drie kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Wij gaan verder met het mediaforum. Vandaag met Kees Boman, presentator van Trost Kamerbreed en politiek commentator. En met Gert-Jaap Hoekman, hij is hoofdredacteur van Nu.nl. Goed, iedereen natuurlijk de kranten goed gelezen. En Gert-Jaap, jij hebt ook vooral gekeken naar de digitale edities van de kranten. Hoe ze allemaal zijn omgegaan met het overlijden van Nelson Mandela. En Kees, wat vond je van de kranten? Nou ja, ik vind kranten op dit soort dagen natuurlijk geweldig om te zien... en nieuwsgierig nieuwsgierigmakend als je ze s'morgens erbij pakt. Hoe groot pakt men uit? En dan valt bij de Nederlandse krant uh, bij mij toch ook de Telegraaf op... met een mooie voorpagina. Vaarwel Mandela, grote foto. Volkskrant ja. heeft ook een hele mooie pagina. Ja. En uh, nou ja, het valt ook op dat sommige buitenlandse kranten... He, de Herald Tribune, wat nu de New York Times heet... dat die dan toch zo uh, vroeg gedrukt wordt en de, het nieuwsmoment helemaal mist. En uh, waaruit blijkt ook hoe moeilijk kranten het hebben. Ja, ja. ja. Dat ja is, hier uh, waren er een paar. Hè? Nederlands Dagblad, Spits en Gert-Jaap. Jij nou, zei FD. Die had ja, het ja, ook FD had net een blog uh, geschreven dat ze inderdaad de deadline uh, hadden... of nou, de, de, de, de, de, het was al naar de drukke. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ken dat. Uh, ik heb zelf bij een Nieuwe Revue gewerkt, dus ik weet wel dat drukke tijden steeds eerder gaan, omdat het gewoon goedkoper wordt. Het is natuurlijk wel heel erg jammer. En ook vooral omdat het volgens mij het alle allertofste is, als je nog bij een krant werkt, om gewoon over de redactie te schreeuwen: stop de persen en haal alles terug. Maar kennelijk ja. kon dat niet. Nee, zonde. Maar de balen ze zelf ook heel van. Dat vond ik heel. Goed dat ze daar een blog over schreven. Ja, dat ze uitleg geven waar, dat, waar het door Ja, ze hebben op het op fd.nl goed gedaan, maar de kater is behoorlijk uh, groot. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Wat vond jij zelf uh, welke voorpagina trof je meest? Nee, ik vond de Volkskrant heel erg uh, mooi, maar zoals je een soort zei. Wit foto ik, hè? Ja, ja, ik was zelf uh, vooral heel erg aangenaam verrast door alle online activiteiten eigenlijk uh, uh, gisteravond en vannacht. Uh, uh, Vertel eens, wat is nou ja, het om te vinden? En dan focus ik even op het Nederlands. Ook met name mm -hmm. omdat ik vond dat, dat je wel zag... dat Nederland daar best wel in, in voorop aan het lopen is. En, nou ja, het mag vanzelf spreken dat ik heel trots was op nu.nl uiteraard. Hè. Dat, wat, dat wij al vrij snel een compleet dossier hadden... met alles erop en eraan. Ben jij en, gelijk aan het werk gegaan weer? Nou, ik lag, wilde net gaan, gaan indutten. Ik denk, dat deed nog even mijn laatste rondje over Twitter. En toen dacht ik, volgens mij gaat hier iets gebeuren. Dus toen ben ik uit bed gestapt. en toen, nee, ik, ben, ik heb mijn computer opgestapt en zoals dat gaat... We hebben een redelijk bescheiden redactie hoor. Er zit op dat moment in principe maar, zitten er maar twee mensen ongelooflijk, zijn aan het werk. Maar je ziet dan gewoon iedereen wakker worden op pop. Ik hoef eigenlijk niet zoveel te doen als nee. hoofdredacteur. In de zin van mensen te attenderen dat er iets is. Maar iedereen, zo, dan ontstaat er een soort zweertje op Skype met iedereen die keihard aan het werk gaat. En dat, uh, nou, daar was ik bijzonder trots op, uh, zul je begrijpen. Ja. Maar NOS.nl, uh, die hadden ook uh, mooie dingen. Uh, NRC. Het viel mij op dat de Volkskrant... die hadden vrij snel een, een gratis uh, special al uh, ook online gezet. Maar in en dit zelfs... geval ligt natuurlijk, denk ik... het, het dossier Nelson Mandela ja, hij ligt al helemaal klaar. Hij ligt klaar, maar je moet hem wel, ook wel even... de tegenwoordigheid van Geest hebben om hem ook online aan te bieden. Het ja. was, nee, nee, maar goed, het was het een paar jaar geleden was dat... misschien zelfs een jaar geleden was dat nog niet gebeurd. Vrij Nederland, om nog even een laatste te noemen... die hadden ook al een special er. En bam, gratis de download online. Nou, ja, Ik vind dat top. Ja. De televisiezenders, hoe heb je. heb je natuurlijk dan uh, Pauw en Witteman en Humberto Tan. Ja, dat was nou tijdens ja, hun programma's dat het nou, bekend werd. En we ja, hebben we ja, nou een ja, kort uh, daarvoor. Ik, uh, je, je krijgt een zo'n alert, uh, dus dat je meteen in de nieuwstand uh, gaat staan. Dus uh, ga je zoeken waar de nieuws is. En uh, bij Umberto Tan vond ik het heel erg goed zoals dat daarop gereageerd uh, werd. Hè. Er zaten misschien gasten waar je op, uh, op dit onderwerp niet direct een link mee hebt. Mandela en Cordon. Maar ja, Cordon woont in Zuid-Afrika. En, maar dat doet er verder niet toe. Het gevoel was in elk geval de alertheid die overkwam. En dat vond ik hartstikke goed. Bij Paul Witteman had ik dat uh, opgewonden gevoel iets minder. Dan zie je toch dat zo'n tafel met een paar mensen... die er toevallig zitten en dan iets over moeten gaan ja. zeggen... ja, daar zit ik niet op te wachten. Oh, ja, Eigen schrijver Alex Bogers had een mooi gedicht bijvoorbeeld om mee te beginnen. Ja, dat wel. Maar je wil het gewoon toch ook wel allemaal zien. En niet allemaal overhoren. En ik miste eerlijk gezegd toch wel gewoon... Uh, dat op één van de drie drie publieke netten in dit geval, er voluit werd gegaan, nieuwsuur werd... Afgesloten op het moment dat heel veel mensen misschien net. Ja, wat wakker werden. om iets te willen gaan zien. En dan moet blijkbaar de traditionele programmering blijven staan. Ik heb dus geschakeld, zoals denk ik heel veel mensen. naar de BBC. Uh, ja, naar de... andere naar Duitse zenders, naar, uh, waar allemaal beelden waren. Ook daar duurde het, duurde het wel eventjes. Tenminste op het moment dat het aan het gronzen was. wat ik heel erg zelf rond te zappen. En ik, ik trof ook bij de BBC op dat moment eigenlijk. Uh, Weinig aan. Ik moet zeggen, ik vond het Paul Witteman ook wat, wat chaotischer. Want dan gingen ze op een gegeven moment weer weer door met hun normale programma, en toch ja. weer niet. En ik denk dat misschien uh, uh, RTL Late Night het geluk had dat ze wel toch een aantal mensen hadden die ja, er per ik zit ook die denken, er per, per ongeluk niet een wat mee luk. hadden. Ik bedoel, Gordon, uh, die daar natuurlijk ook voor de gelinkie. Die bijzonder veel toevoegen maar in de mede gesprek. Maar, ik vond, uh, wat Menno Bug zelf nog zei, vond ik nog wel een interessante invalshoek hè? Nou ja, ze had... hadden Gullit aan de telefoon. Dat was heel en, sterk. Uh, dat was en heel uh, sterk. Uh, dat ja. is natuurlijk toch ja. ook een, wat, wat, wat iedereen weet, dat gullet iets met Mandela heeft. Ja. Maar goed, en, uh, Witteman hadden veel verschillende mensen aan de telefoon. Niels Uur had bijna direct Wim Kok aan de telefoon. Ja, dat Toen vond ik hadden heel dat ze dat hadden, zeker. En wat gezegd moet worden, wij zijn van de radio. Uh, de radio om kwart ja. voor elf, uh, Chris Keine, uh, uh, Oog op Morgen. Vervolgens ging uh, gewoon op een manier uh, aan de als wat je verwacht. Gewoon snel, adequaat. Dat was er. Daar kwam via Twitter ook veel complimenten op. De, ja. de uitzending van het Oog op Morgen. De TV vond ik het vooral een bevestiging van een gevoel. Dat ik al een, wel een tijdje heb dat Uber Tan eigenlijk gewoon een bijzonder goed programma eigenlijk aan het neerzetten Zeker. is. In het begin had ik daar best wel mijn twijfels over. Uh, uh, maar de laatste tijd zie je, in dit geval deed ik het op gevoel. Uh, misschien was het af en toe een beetje over de, over de top... met het handje van Gordon. Zo van, ach schat, uh, zoiets hoorde ik nog. Dan uh, dacht ik, nou, oké, okay, een beetje over de top misschien. Maar uh, ja... Dat hoort er dan, is... dan misschien ook weer bij. Uh, bij ja, dat precies. Dat aan de ene kant uh, dat, de bevestiging dat Humberto Tan goed bezig is... en ook door de bevestiging dat Paul Witteman wel een beetje over zijn datum heen ja, vind is. Vind je dat echt hoe er nu... Nou, nieuwe... ik vond op zich uh, door de Edwin de Roy van Zuiderwijn van de week... ging ik wel weer uh, even ervoor zitten. Maar ik merk dat ik toch niet meer de urgentie voelen om daar naar te kijken. Voor wat het waard is hoor. Ik bedoel, wie ben ik? Maar ze hebben toch geprobeerd om heel snel al die gasten te laten invliegen... Ja. en de ja. telefoontjes nou ja, te regelen. Het is gewoon het beeld. En uh, misschien zijn mensen daar ook... Uh, en dat is niks ten nadelen van de presentatoren... want het zijn toppresentatoren. Dat dit beeld, als je daarnaar kijkt... dit programma, niet meer dat gevoel van opwinding bij een nee. kijker... Maar goed, worden. bij Umberto Tan was het natuurlijk echt tijdens de uitzending... dat het nou, bekend ja, goed, werd. Dus dat, er, uh, dan heb je een hele spontane reactie. Je kan er een draai aan geven... maar het gevoel bij Umberto Tan van... ze zitten er bovenop. Ja. En het is goed wat ze doen. Ja. Dat, dat, is dat is ja, ja En je moet ook maar ja. durven dan, uh, als, zoals beto om echt dan je gevoel ook te laten spreken ja. op dat moment. Ik bedoel, ja. En hij heeft uh, connecties met Gullit. En Gullit had echt een heel goed verhaal, vond ja, ik daar. Ja, een mooi verhaal. Uh, nee, ik vond het echt bijzonder uh, goed gedaan. Maar al met Vind jij dat het. dat de publieke omroep echt om had moeten gaan? En uh, wat. wat Kees ook zegt. gewoon ja. één ja, zender ervoor ja, vrij ja, op volgens moet maken. Volgens mij ze uiteindelijk wel. hebben ze journaal 24 opengegooid. met. oude beelden en zo. Maar inderdaad, ja, je, je, je, je, je verwacht toch een beetje dat CNN-erige. dat ja, wil je ja, zeggen, dat willen we toch we je al al. Dat deed hij al ook niet, natuurlijk. Nee, dus zeg, nee maar goed. Bij het journaal. staat hier een. een hele fabriek. Uh, wordt althans geacht op scherp te staan. Er ja. liggen allemaal beelden klaar. Er zijn documentaires ja. enzovoort. Dus ik had gewoon op één net gewoon ja. wat je verwacht. Ja. Hè? Je moet je je moet er kijken. Dus NOS actueel bedienen. zou dat dan heten, geloof ik. Ja, hoe het, het verder, uh, hoe het ook verder, hoe het Misschien het overlegstructuur toch soms vertragen, ja. vertragend ja. werkt. Uh, dan uh, wat gisteren natuurlijk ook veel al in de media ja. uh, werd bericht is de ja, storm. Ja, nee, maar je... ik wil er nog even een, één ding zeggen wat mij ook opviel uh, aan de berichtgeving is. Ik heb uh, zelf in Zuid-Afrika gewerkt op een krant en gestudeerd. En ik, ik, ik zocht wat contact met mensen daar. En toen kwam ik erachter dat de voltallige, of de voltallige, een groot gedeelte van de Zuid-Afrikaanse media wist dit al twee uur. Die wisten ja. om, om half negen zijn alle hoofdreacteuren geïnstrueerd dat het zover was. Okay. En ze hebben met elkaar een soort code afgesproken dat ze ja. uh, dat ze het eh, niet... Ze gingen wachten tot ze ja, het bekend zou Ja. Maken. En, en ik vind dat bijzonder fascinerend. Want ik zou bijna willen zeggen. in Nederland is het tegenovergesteld het geval. Maar niemand wilde de eerste zijn. Om, om Mandela dood te verklaren. Ja, ja. Nee, dat en... was in, dat bij de BBC werd dat inderdaad ook verteld: dat de ruimte, de weg rondom het huis al een beetje werd afgezet. Ja. Zodat iedereen wist dat uh, er iets aan het gebeuren was en iets bekendgemaakt. Maar het, zou het feit dat mensen het dus allemaal voor zich houden. Zou dat ja. hier denkbaar zijn, Kees? Ik het idee dat iedereen de eerste wil zijn met, met berichten. Ja, dat is ondenkbaar en het is ja? ook niet uh, realistisch. En uh, ik denk dat ook voor ons hier aan tafel het zo zou zijn: als je dat zou weten, laten we iemand van het Koninklijk Huis noemen bijvoorbeeld... dan uh, denk ik dat geheimhouding in dit Twitter-tijdperk... Uh, nou, nou, een van een, respect? Ik denk het dat nou, ja, zeker, ik denk dat het in een kleinere clubje dan gedaan zou worden. Ik, ik, ik heb dus wat vrienden nog gewoon gedaan. die, die, die schetsten wel een beeld dat er best wel wat hoofdredacteuren bij betrokken zouden zijn. Ja. Het is een teken van respect. Het is ook wel een teken van hoe gevoelig dat toch nog wel ligt. Want aan de andere kant, ja, ik zou wel heel graag de eerste willen zijn om me te brengen natuurlijk. Ja. en dat. Ja. Het ligt daar uh, ja, gevoelig. Ik vind het ook wel iets moois. Uh, dat klinkt misschien een beetje gek als. Nee, maar, wel, van nu maar, ben ben zegt... nou, maar ik vind het ook wel iets moois. Ja, of zo, dat je het is dat dat... mooi. Ja. Maar ik zou niet durven zweren hier. dat ik dat het een het uurtje zetten, nee? voor ja. mij zou houden. Ik zou dat niet kunnen. Dit is ook zo bijzonder. en hoe oud de man ook is. Je denkt ja. ook aan, aan je eigen journalistieke geschiedenis. Je ja. ja. hebt hem voor het journaal geïnteresseerd. Ik hè? heb hem in 1994. Ik werd er net nog door een collega hier bij het journaal op uh, aangesproken. 1994 was zij. Uh, eigenlijk nog geen president. Dat was voor de campagne. En toen was er een VARA-actie en toen sprak je ook nog op, volgens mij een partijbijeenkomst van de Partij van de Arbeid. Dat was kort hier. En toen heb ik hem op Schiphol uh, geïnterviewd. En ik kan je zeggen, ik heb heel veel mensen die heel belangrijk zijn in de wereld, wel eens een quoteje ontlokt en daar reportages over gemaakt. Maar dit is de eerste en de enige waar ik echt uh, door uh, ja, begeesterd werd. Ja, Dit zo. vond ik echt bijzonder. Ach, dat en alle hoor je clichés. Van nee, ja, alle ik clichés. Ik vind het zo fascinerend dat ja, er dus iets is wat die man iets betoverends nou, van alles uh, man... uh, uh, uh, Rust, uh, verstandig, uh, iets meegemaakt beheersing. hebben, leiderschap, uh, ja. beheersing, eigenlijk alles wat je bij heel veel politici uh, toch uh, mist. Je zonder nou, authentisch Bij de meeste mensen mist. Alles wat je bij jezelf misschien ook al mist. Uh, ja. ik denk, een Heb aardig. jij hem gezien toen je daar? Nee. Dat niet nee. ontmoet, nee. Nee. nee. Hij was toen al wel, toen ik daar was... dat is ongeveer tien jaar geleden... toen was hij al wel redelijk buiten, buiten de publiciteit al. Ja. Dus toen kwam hij niet zoveel meer buiten. Straks in stand.nl uh, willen we ook aandacht uiteraard besteden. Mensen de gelegenheid geven om mm. uh, hun reacties te geven... en herinneringen op te halen. Um, het stormnieuws dan van gisteren. Ja. Dat was uh, het andere waar de journaals in eerste instantie bol van stonden. Je hebt je lopen ergere, Kees. Nou, ik wil niet zo'n zo journalistiek... Uh, cynicus gevonden worden. Uh, maar ik vind... Wat, wat ik op televisie heb gezien, het journaal... en Eén Vandaag... Uh, daar vind ik dat, dat men doet wat je verwacht. Je hoort daarover te berichten. Je hoort in beeld te staan. Haren door de war. Ja, rooie uh, ik, ja. ik, ik vond dat heel goed. Ik zag een, een nieuwe verslaggever bij Eén Vandaag... en die deed het hartstikke goed... En, uh, maar bij de radio middags had ik toch zoiets. Jeetje, jeetje. Als het straks echt zo erg wordt als 1953. dan nog valt het voor de radio tegen. Mm. En het, is echt, uh, het was zo over de top. En mainstream nieuws moet je wel brengen. En we volgen dan ook allemaal de mainstream. Maar ik vond het wel mm. heel erg opge. Dingen. Ik heb genoten de hele dag. Ja, ja. nee, goh. Ik bedoel, kijk, omdat al, het uh, zo vet was, omdat het ook zinvol was. Uh, uh, nou ja, goed, omdat ik uh, zinvol Mensen, wanneer is iets zinvol? Iedereen wilde graag informatie hierover, ja. al was het maar. Om te weten hoe laat je naar huis moest gaan of dat je überhaupt. Uh, Zeker, ja, iedereen uh, ging, ging vroeger... Ja, dus ja maar ook omdat het vorige keer natuurlijk echt wel heftig is geweest. Ja, nou ja, je moet mensen, kijk, weer, dat hoef je niet te doen, of dat niet zo is. Het maakt gewoon iets los bij mensen hier. Mensen willen ook graag delen. Ik bedoel, wij zijn echt bedolven onder de, onder de, uh, foto's, de foto's van gebruikers die hier ja, een ja. mooi kaartje zijn aan het maken, dat je gewoon over het hele land nog eens een keertje het allemaal kan gaan nagenieten. We hebben een live blog gehad de hele dag. Ja, ik. Sorry, ik vind het schitterend. Ja, code Rood, groot op de site van de Telegraaf. Iedereen was gewaarschuwd. Ik was in Leiden. Mensen waren. Er heerste een sfeer van, van onrust. Niet vanwege Sinterklaas, ja. maar vanwege ja. de storm. Ik moet wel zo hypocriet zijn. Uh, als ik zelf uh, op een redactie zou zitten. en ik zou verantwoordelijk voor een uitzending zijn. dan zou ik zeggen: ja, die storm, daar kun je niet omheen. Ja. Maar het was echt gisteravond. Ik, maar mocht het wel losgaan, dan, dan, dan krijg je de verwijt achteraf. Ja, ja dus maar maar ik, ik heb het genomen. Ik liep in het Zanau. Gebouw rond waar wij, uh, waar, het ook waar wij Waar het ook stormt. Waar wij het ook stormt, inderdaad. Nou, dat was dag. dus opvallend rustig. Ik denk dat op onze vierkante stukje waar wij als nu.nl zitten, dat daar meer mensen werkten dan in het hele pand bij elkaar. En dat en die waren we allemaal iets. weggegaan. Iedereen ging naar huis en wij gingen juist. Iedereen bleef ja. bij ons. Dus mensen kwamen juist naartoe <laughs> op te werken. Ja, dat is bij ons. Weet je, wel, dat is gewoon een hele goede sfeer. Ja. Dat is uh, mooi. Dat ja. is dan weer zo'n. Maar je moet ook soms wel beseffen, toch, wat het effect is van wat je doet. Inderdaad, ja. het is vroeg naar huis gaan, maar uh, het is wel een een atmosfeer van panikeren. Dat, die die grens wordt mm. ook wel vaak benaderd. Dat is toch ja, wel iets. nou Je zoekt het wel op op het moment dat je dat live... Ik kan me nog... Ik bedoel, daar steek ik even hand in eigen boezem. hoor Dat wij op een gegeven moment berichten dat er iemand had gehoord... in een trein dat er mensen van het perron in Lisse waren gewaaid. Jeetje. Waarop ik heb je een Zo rechtstreeks ik de tulpenbollen een, in. Ik heb een collega die komt uit Lisse. Die zei, er is er maar geen station in Lisse. Oh ja, het is onder dan het. in ons livebocht. Maar Met goed, andere woorden, ja. blijf checken. Ja. Dank jullie beiden en een fijn weekend alvast. Ja, Kees Bowman en Gertja Voetman. Dit is Radio 1 Lunch. Wij gaan de nationale nieuwsquiz spelen, de finale wel te verstaan. Jaap Mulder uit Hierde, behoort tot de gemeente Harderwijk. Welkom. Dank je. Er ligt een uitdaging: hè? 84 punten, Klopt. dat is wat er tot nu toe aan de hoogste score is neergezet. En het mooiste is als je aan het einde van de week zit, dan weet je dat jij dat kunt gaan beïnvloeden om te zorgen dat je uh, winnaar bent. Je bent zelfstandig ondernemer? Zelfstandig ondernemer, ja. In welke sector? In de bouw. De bouw, in de bouw. Sector, ja. En wel genoeg werk? Uh, we hebben betere tijden gehad in de bouw, maar uh, we klagen nog niet. Okay. In ieder geval uh, gaf het de mogelijkheid om hier een dagje te komen zitten... Klopt. om uh, de quiz ja. te gaan spelen. We gaan beginnen om het uh, vaststellen, om jouw nieuwsfactor vast te stellen. Zware windstoten beuken in op de Nederlandse kust. Wees maar gerust, de dijken zijn in goede staat. We hebben stormvrij en het was slecht weer. Als het gold. De Nationale Nieuwsquiz. De wind beukt al de hele middag en avond op de kust. Van Zeeland tot de Wadden. Alles uitgerekend op 5 december. Ja, je krijgt u wel even op je donder. Wie zich buiten waagde werd gezandstraald. Het woord Sinterklaasstorm was snel ingeburgd vandaag. Nou, ik hoop dat er nog een trein gaat komen. Tot een watertje vanavond. <truimert> Niet te missen, dus gisteren de Sinterklaasstorm zorgde voor veel schade. Ook omdat het nog springtij was, kwam het water tot grote hoogte. Waar werd gisteren het hoogste waterpeil gemeten? Uh, in Zeeland, en dat was bij de Oosterscheldekering. Uh, en dat was 3,99 meter. Onze informatie was het Delftzeil. En het water kwam 4,82 meter. Ja, jammer hè. Boven ANP. En dat is uh, één centimeter minder trouwens dan het record in 2006. Oh, je had het zo goed geleerd. Het is net de verkeerde krant geweest misschien die Denk het, uh, het. het vermeldde. <laughs> Door stormschade moest gisteren een deel van een ziekenhuis worden ontruimd. Hoe heet dat ziekenhuis? Oh, dat was in de buurt van Rotterdam. Maar dat ben, heb ik niet, op mij, niet tot me genomen. Het Kennemer-gasthuis. Ja. Was het. Door de storm raakte het dak van het ziekenhuis beschadigd. Locatie Noord blijft daardoor ook nog vandaag gesloten. Voor vraag 3 luisteren wij opnieuw naar een fragment. De rechtbank, wilt u gaan staan? Het gebeurt niet elke dag. Een oud-burgemeester die zich moet verantwoorden voor de rechter. Wat moet u zeggen, deze informatie wil ik niet krijgen. Ik weet dat dat een geheime informatie is. En die wil ik niet van u horen. De vraag is, hoe heet de oud-burgemeester... die gisteren voor de rechter moest komen... om zijn telefoongesprek met partijgenoot Jos van Rij... over de Roermondse burgemeestersbenoeming te bespreken? Oslman. Offermans. Offermans. Ja. Ricardo Offermans. Jos van Rij die belde Offermans om tips te geven... over een sollicitatieprocedure. En dat was dus verboden. Wat voor soort straf heeft het openbaar ministerie geëist? 200 uur een taakstraf. Een taakstraf, inderdaad. Het was niet 200, maar 120 uur. Maar goed, dat was... Uh... Dat hoeft je niet goed te beantwoorden. Een taakstraf of werkstraf was uh, voldoende voor het goede antwoord. Gaan wij naar vraag 5. Dat is de stemherkenning. We laten een fragment horen. Wie is er aan het woord? Hij wordt gepaai'd in een bepaalde richting. Dus hij, hij raakt opgewonden door wat hij hoort. Wat hem in het vooruitzicht wordt gesteld. Ja, en dat kan hem dus hebben getriggerd om meer te gaan doen... dan hij aanvankelijk had bedoeld. Wie is dit? Knops. Geert-Jan Knoops, strafrechtadvocaat inderdaad. Hij zegt hier dat iemand is uitgelokt tot het begaan van strafbare feiten. En de vervolgvraag is over wie heeft hij het? De zoon van Daisy Boudersen. En weet je nog toevallig zijn voornaam? Ehm. Um... Achternaam was voldoende, dacht ik. Ja, nee, we rekenen het ook goed. <lacht> hij gaat op safe spelen. Dino Boutens. Okay. De zoon van deze inderdaad. Hij is door de Amerikaanse staat aangeklaagd... nadat hij hem via een undercover-operatie betrapte... op het plannen van drugstransporten en op samenwerking met Hezbollah. Volgens Knoops is Dino Boutens dus in de val gelokt. Laatste vraag. En dat is een vraag waarin we op zoek gaan... in dit geval naar een onderwerp uit het nieuws... En de vraag is natuurlijk, wat bedoelen we? Je krijgt vier aanwijzingen. Als je denkt te weten, zeg je stop. En dan geef je het goede antwoord. Een onderwerp dus. 4. Ik ben altijd omgeven door complottheorieën. Uh, stop. 3. Bij mij. Ja? De loting van de WK. Ja, heel goed. Oh nee, ik ga het spannend houden. <laughs> ik zeg het nog, zal ik nog even de andere hints erbij gaan halen? Nee, het is goed geantwoord hoor. Voor één punt was nog geweest. Ik bepaal vandaag tegen wie Nederland het mag opnemen tijdens het WK Voetbal. En dat is natuurlijk zo dat uh, die complottheorieën... het is nooit vrij van speculatie, die WK-loting. Ieder jaar doen we weer verhalen de ronde dat die loting doorgestoken kaart is. Vanavond wordt het in ieder geval in 193 landen live uitgezonden... tegen wie het Nederland gaat spelen. Um, wat heb jij nu neergezet aan Niels Factor? Acht punten in totaal. Niet slecht, dacht ik zomaar. Dat betekent dat je er elf nodig hebt om weekwinnaar te worden. Dus pak even de adem, gaan wij zo meteen door. Oké. Okay. Mijn zoon die zegt zelf ook, mam zegt die, het is gewoon verschrikkelijk. Eh. Waar is nou al dat geld gebleven dan? Op elke hoek van de straat staat een dealer nou. Ik moet u zeggen dat ik uh, nog van de hoed, nog van de rand weet. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling. Nelson Mandela was een boegbeeld van verzoening. Vandaag zal het een iets andere uitzending zijn van Stand.nl... omdat we u de gelegenheid willen geven als luisteraars... om uw herinneringen en uw gevoelens bij het overlijden van Nelson Mandela... met ons te delen. De hele wereld rouwt, houdt herinneringen op... want weinig leiders hebben zo'n grote indruk gemaakt als Nelson Mandela. Wat heeft hij voor u betekend? U kunt reageren door te bellen op 0800-1101. Twitteren kan natuurlijk hashtag standpunt. Als u wilt stemmen op de stelling, dan is de stelling dus Nelson Mandela was een boegbeeld van verzoening. Via stand.nl onze site of eens of oneens sms naar 7070. En dat kost 50 cent. nummer kwam deze zomer uit Happy van Pharrell Williams. Wij spelen de Nationale Nieuwsquiz met Jaap Mulder vandaag uit Hierden. En ik heb mij net laten influisteren uh, dat jouw zoon hier een paar maanden geleden heeft gezeten. Twee maanden geleden. ongeveer. Ja. Ja. Ja. En die had 96 punten. had 96 punten en was daarmee je week, weekwinnaar. Week, ja, dus als jij je 12 vragen goed hebt... dan sta je op gelijke hoogte en ben je ook weekwinnaar. Nou, dat zou mooi zijn. Dus het is niet alleen voor die 300 euro... maar er staat ook nog een kleine familie-eer op het spel... kan Klinkt. ik me zo voorstellen. Ja. Ja, ja. Nou, Laat de spanning even zakken, zou ik zeggen. 90 seconden lang ga ik zoveel mogelijke vragen op jou afvuren... en aan jou natuurlijk de taak om ze goed te beantwoorden. Als je het niet weet, zeg je pas... geef ik het goede antwoord en dan gaan we snel door. In ieder geval zaak dat je mij de vraag laat uitstellen... en daarna pas het antwoord geeft klaar voor. Helemaal. Succes dan. Dank je. De nationale nieuwsquiz. Het Franse leger heeft 250 extra militairen gestuurd naar de hoofdstad van welk Afrikaans land? Bankie. Centraal Afrikaanse Republiek is dat. Wie gaf gisteren een sneer naar premier Rutte omdat hij geen kinderen heeft? Uh, Borodin. Is goed. Een Italiaanse atleet is geschorst... omdat hij in september probeerde een dopingcontrole te omzeilen met wat? Kunstpenis. Is goed. Wie heeft een commissie ingesteld die moet helpen... seksueel misbruik door Rooms-Katholieke geestelijke tegen te gaan? Paus. Dat is goed. Duizenden inwoners van welk land... zijn in de afgelopen vier jaar ontvoerd door bendes... Pas. Eritrea. De Nederlandse hockeysters plaatsen zich gisteren voor de halve finales van de World Hockey League door van welk land te winnen? Nieuw-Zeeland. Is goed, in welke stad zullen vanwege het woningtekort ruim duizend nieuwe studentenwoningen worden gebouwd? Wageningen. Is goed, de traditionele keuken van welk land staat nu op de UNESCO voor immaterieel cultureel erfgoed? Japan. Is goed, welke luchtvaartmaatschappij heeft van kredietbeoordelaars de junk-status gekregen? Pas. Dat is Quantas. Burgemeesters van welke provincie maken zich zorgen om de drugsaanpak in hun provincie? Pas. Dat is Brabant, Noord-Brabant. In India is welk mensen etend dier gevangen? Pas. Een tijger, General Motors, stopt met de verkoop van welk automerk in Europa. Chevrolet. Is goed, Nederlandse onderzoekers hebben een doorbraak in het onderzoek naar de behandeling van welke ziekte? Tijn. Pas. In een Limburgs dorp is een huis met daarin 144 van wat voor soort dieren gevonden? goed, uh, Shell stopt met een groot olieproject in welk land? Winstgevend zou zijn de Verenigde Staten. Welk lid van het Belgisch Koningshuis kreeg gisteren voor de tweede keer een dreigbrief? Dat was kroonprinses Elisabeth. Hij kijkt veel, met een betekende blik hoeveel had ik er. Nou, we spannend. hadden het nog even spannend. Had je ze te tellen zelf? Je ja, of niet? tot zeven. Da daarna wist ik niet meer. Uh, je hebt daar acht goed. <laughs> Helaas. Dus dat vermenigvuldigen wij met acht en, uh, van de factor uit de eerste ronde. En daarmee kom je op 64 punten. Is dus niet genoeg uh, om weekwinnaar te worden. Want dat waren namelijk uh, 84 punten. Nou, gefeliciteerd. Ja, toch goed gedaan. Je kon toch uh, eervol thuiskomen. Wij gaan wel even contact leggen natuurlijk met de weekwinnares, Jamke van Hekken. Hallo. Hallo, gefeliciteerd. Ja, Super, het was heel spannend. Ja, ik wou net zeggen, ik neem aan dat je met zijn zweterige handen zat te luisteren. om te kijken of het wel of niet over jouw score heen zou gaan. Ja, zeker. Ja, en wist je vragen die, die hij niet wist? Ik heb het nieuws niet meer gevolgd. Nee, oh, dat Alleen maar te hopen op de 300 euro <laughs> natuurlijk. Nou, bij deze kan ik je daarmee feliciteren. Ik kan me voorstellen dat het in de decembermaand uh, best goed van pas kan komen. Ja, zeker. Tot? we gaan er wat leuks van doen. Nou. Geniet daarvan in ieder geval. Fijn weekend. Jamke van Hekken. Dank je wel. Dus de week weer deze week in de Nationale Nieuwsquiz. Jaap Mulder, je krijgt natuurlijk wel alle leuke lunch-gadgets. En ook jou wens ik een fijn weekend. jou. We gaan na het internationaal door met het tweede deel van lunch. Blijf luisteren, dus. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. CRV. Zo meteen om twee uur in... Vrijdagmiddag live. De hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Herman Bolhaar. Als ik nog steeds naar die mailde kijk, dan draait je maag ervan van om. Het is heel vreselijk wat er gebeurd is. Rubrieken van Frits Barend, Justus Van Oel en Bert Brussen. Ik was al blij dat vandaag Mali nog in het nieuws kwam. Ik dacht, zul je zien dat er weer iemand een grapje heeft gemaakt... over iemand met een huidskleur. Veel satire. Er is een prachtig gebouw geopend. De Rotterdam. Ja, Lorem Cola. Hij wil een Cola En live muziek van Rigby.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 Geen studievertraging? Kom naar de open dag op 10 december, schrijf je in op schoovers.nl.